In Rusland zijn tientallen mensen opgepakt op de laatste dag van de verkiezingen. Veel Russen zijn om precies 12 uur lokale tijd naar de stembus gegaan... om zo een statement te kunnen maken tegen Poetin. Correspondent Geert Groot Koerkamp zegt dat er inmiddels rond de 50 mensen zijn aangehouden. Ook enkele journalisten die zijn opgepakt. Uh, er is heel veel politie ook op de been bij elk stembureau. Staat politie. Ik hoorde vanochtend dat er ook iemand was opgepakt... omdat hij op zijn stembiljet had geschreven... Poetin is een moordenaar en dat stembiljet in de stem had gegooid en een politieman had dat gezien. Niet alleen in Rusland zelf, ook op andere plekken zijn protestacties. Zoals in Den Haag, waarin de Russische ambassade gestemd kan worden. Ook daar kwamen veel mensen om 12 uur stemmen. Zagverslaggever Vincent van Rijn. Toen ik hier om half 11 kwam was een rij van nou ja, misschien 200 meter. Maar die is nu echt uitgegroeid tot een hele lange rij van wel 500 meter. Hier in Den Haag hebben dus een groot aantal mensen gehoor gegeven aan die oproep. Om hier om 12 uur in de rij te gaan staan. Steeds meer bedrijven stappen naar de rechter omdat ze te lang moeten wachten op een stroomaansluiting. Soms wel jaren. Ook scholen vinden dat ze te lang moeten wachten voor een stroomaansluiting. Veel netbeheerders zeggen dat ze niet genoeg mankracht hebben of dat er gewoon geen ruimte op het net is. En volgende week is het NK Bouwtimmeren Stan van 17 jaar doet ook mee en aan ervaring geen gebrek, want op zijn twaalfde reed hij langs een molen in zijn dorp Limmen in uh, Noord-Holland en besloot toen te beginnen aan een monsterklus. Ja, het raakte hem onwijs hoe hij erbij stond en ook dat Limmen geen molen meer had. En het is toch een stukje geschiedenis van het dorp. Ja, Stan steekt nu al vijf jaar lang al zijn vrije tijd in de renovatie van de molen en alle lessen die hij leert voor het NK Bouwtimmeren past hij toe in de molen. En of hij nou wint of niet in in juni staat er sowieso een groot openingsfeest op de planning... voor zijn volledig gerestaureerde molen. Het weer, steeds meer bewolking en later vanmiddag gaat het bijna overal regenen. Het wordt vandaag tussen de 10 en de 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 a mystery baby. I know it's plain to see And it's clear to you Like the world turning round I can always count on you The okay. 9... Dat Ik echt heel veel van hem hou. Krijgt die tranen in de ogen en hij toont opeens trouw. Het wordt wel even wennen voor ons allebei. Ga ah, die stalen tralies tussen al mijn jaren. Come on. Go behind my back and call my friend. Boy, you must have run and bumped your head. Because you left a number on your phone. You so said that enough? Maybe I'm the one to blame. But you think that you could be the one. Well, I Bye.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 we jij bent de station, regen, ik de tom, jij bent de kerst, ik de bonbon, we staan jij bent de rust, ik de cocoon. Ik ben het zakje, jij de thee, ik ben de kaas, jij de soufflé, ik ben de keizer, jij de sneeuw, ik ben Tom Hermans, jij bent Karin.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 worden der wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. We zingen over heel de wereld. Dan komen we een villa en, en een ja. Nou, een villa en ja vind ik trouwens ook weer niet nodig. Beroemd niet. Maar het is duur. Nou ah, ja, herman. Zit er meer in een romantisch duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik, ik nou even belachelijk! Wij de zijn het parken je nou mee, en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat toch de heel en een vries. Dat kost mijn Jij ja, bent de schrikdraad ik ben waarop de ik pies. Ik ben de Jeroen. kip, jij bent je de gril. koffie. Ik ben de paus, ben jij ook, bent he. de pil. Gewoon de Wij zijn een doedelzak.